Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In de wijkverpleging kunnen veel te gemakkelijk onbekwame mensen terecht... met vervalste zorgdiploma's. Die doen zich voor als verpleegkundige of verzorgende... en worden dan als ZZP'er door een nietsvermoedend zorgbureau... bij patiënten geplaatst. In een zorgbureau zegt tegen het tv-programma Nieuwsuur... dat al vier keer aangifte is gedaan van zorg door ongediplomeerden... Er zouden zelfs mensen die op sterven lagen zijn geholpen door onbekwame mensen. Die dienden hen ook medicatie toe, onder meer morfine. Ook andere zorgbureaus bevestigen tegenover Nieuwsuur... dat ze te maken hebben gehad met frauderende medewerkers in de zorg. Het opruimen van de stookolie in de haven van Rotterdam... na een ongeluk met een tanker gaat nog dagen duren zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Een olietanker is in het Botlekgebied tegen een stijger gevaren... en heeft zo'n 200 ton stookolie verloren. De politie in Argentinië heeft een groep criminelen gearresteerd... die marihuana en cocaïne hadden verstopt in nep-WK-bokalen. Ze hadden de hoop dat die in de hype rond het WK niet zouden worden gecontroleerd. Er werden grote hoeveelheden marihuana, cocaïne en crack in beslag genomen... en cashgeld met een waarde van 15.000 euro. En een woordvoerder van het Witte Huis is gisteravond in een restaurant in Virginia gevraagd te vertrekken omdat ze voor president Trump werkt. De eigenaar van het restaurant vroeg dat. Woordvoerder Sarah Sanders twittert dat ze aan het verzoek gehoor heeft gegeven. Een ober van het restaurant zegt op Facebook dat zeven familieleden die met haar in het restaurant zaten met haar mee zijn opgestapt. En het weer vanavond meest bewolkt en dan kan er hier en daar nog een buitje vallen. Vannacht liggen de minima rond de 9 graden. Morgen zijn er ook wolken, maar dan valt er nog maar een enkele bui. De temperatuur ligt morgen tussen de 17 en de 20 graden. Na twee. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 CFM CFM I could be wrong but I Showed up to cry Welkom bij de nieuwe aflevering van de Nightwalk hier op ZFM Zand voor vandaag zaterdag 9 juni alweer 2018. Mijn nou, ja, naam is Mario Zomvert en tot middernacht zijn we bij. Bij het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste show de party update. En Natuurlijk de team boven beste plaatsen voor de dansroep. Straks in het tweede uurtje DJ Mouse met zijn Global House vibes. En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië.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 Zometeen onderweg Ariana Grande. Esco komt eraan, maar eerst die firebeats en dubvishen met Remember Who You Are. I've seen your face before. I recognize that spark. Here in the space between. We go in the dark, go in the dark. I've seen Felt your familiar heart, never met you. But I remember who you are. But I remember who you are. can't explain I know your voice but not your name Look up Look up Can you see mm uh -huh. I'm Je breng hem naar mijn huis.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 I like it, I like it, I No matter how what, with who tries it, we out here vibing. We vibing, we vibing. It we it up. Up. yeah. We yeah. turn it up. They point out the colors in you, I see 'em too, and boy, I like 'em. I like.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 3-3 ja, max, dan is het gewoon voorbij. Zie je hem zo zometeen onderweg de party-update. Wat voor leuke feesten er omgaan op deze zaterdag 9 juni. Er is nog even muziek, Rudimental. op. Staat hoog genoteerd in de Nederlandse hitlijsten met uh, These Days. Doe ze samen met uh, Jess Klein, Moore en Dan Campbell. Luister maar. Two hearts Tool to remind us who we are and that we are not alone When we're walking oh in the dark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 air.nl In ieder geval, tropische, kleurlijke kleurrijke en gezellig feestje. Dat terug hier in, in Amsterdam met de Copa de Mundo editie. Dus vanavond in Club Air. Nog zo'n leuk feestje. Als je een beetje van hip hop R&B houdt. Vanavond uh, in de Melkweg, encore extended vanavond. Begint er rond de klok van minder 8 uur tot 7 uur in de ochtend. Waar? Natuurlijk in de Melkweg. Voor meer informatie check melkweg.nl. Met onder andere DJ Prime, Zoe Hasselbank, Waxfriend en Chamos. En het is hosted bij uh, Gilda. Dat is vanavond dus in de Melkweg. Encore, vanavond op thema extended. En wat dichten bij huis vanavond in de stalker. We hebben Vierplas Festival After Party. Het begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie zie ik de website clubstalker.nl Met in de benedenzaal House Techno met Fabian J, Bas Slop, Jeroni en D, D, De N. In de bovenzaal kun je disco, 80's, 90's, Hip hiphop en R&B verwachten. En het is allemaal hosten bij Harm's Finest en Clash Records. En het is het officieel After Party...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 want, eh, uh, het schijnt bekend te dus, zijn, behalve bij mij. Ik kom altijd, uh, hè? wel hier in de buurt, maar voornamelijk Amsterdam en verder weg. Maar, uh, Haarlem, dat, eh, uh, nee, ik kom daar eigenlijk helemaal niet. Zie je wel eens door met muziek, want ik lucht weer veel te veel. Krasibica nu met Happy. found the night walk van 9 tot 12 9 tot 12 Met the party update night walk top 10 night walk top 10 show facts En DJ's in the mix DJ's in the mix Op CFM Zandvoort C ZFM ZFM, ZFM. Oh my god. ...op de muziek van Popcorn... ...Popcorn Poppers... ...en Larissa met de Copa... ...2K18... ...de Copacabana-app... ...en daarvoor muziek van uh, Funky uh, Drunky... ...de en Afterman-remix... Uh, ...het is even tijd voor de 10 ...boven Beste plaatsen van Danshoek... ...deze week op 10 ...David Pang en ATFC met Hipcats... ...op 9, ...Tough Love en Gus uit Nederland... ...met de Dancing Kinda Clothes... ...op 8 deze week Frank Rizardo met Revoke... Op 7, Pete Hallows' Big Love. Big Love The Dr. Packard Extended Remix. Op 6, Leon uit Italië met uh, Chef Hoos met uh, Power To The People. En op 5, Robo Sonic en Vedic Dawn met In Arms. Op 4, David Pang en KPD met This Jockey. En op 3 deze week, Dieter Koos met Pick Up. Op nummer 2, Weiss uit de UK met uh, Feel My Needs. En deze week... Wederom op 1 in de 10 boven beste platen van het dansen. Pax met electric field. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Pax. Zandvoort, zaterdagavond de wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. voor de muziek van uh, Zaak, het I Want Your Soul en daarvoor Julian de Angel met de Super Mario Bros. Ja, hoe kan je het bedenken? Het duintje van uh, Super Mario, al 100 jaar populair en dan maak je gewoon een vette house beat onder. Moet kunnen allemaal. Hè. Zien we hem zandvoort? Het eerste uurtje zit er alweer op. Niet getreurd, zometeen het nieuws en weer. Dan is het tijd voor DJ Maussel met zijn global house Ze zeggen blijf luisteren. Tot zometeen na de break.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 All the kids in the place, hey. Zaterdagavond De Night